Falend inspecteur-generaal inspectie gezondheidszorg dokter Gerrit van der Wal vertrekt ongebruikelijk vroeg. Vijf maanden. Van tevoren wordt het vertrek van falend inspecteur-generaal Gerrit van der Wal op de eigen website van de inspectie aangekondigd. Nog merkwaardiger is de aankondiging dat hij op verzoek van minister Schippers na 1 juli 2012 zal aanblijven totdat in zijn opvolging is voorzien. Toen dokter H maar vertrok ging dat wel anders, Dr. Anders en Ouderdijk heeft maandenlang als plaatsvervangend inspecteur-generaal gefunctioneerd, dus wil de overheid hiermee aantonen hoe belangrijk Van der Wal voor hen is, wil de overheid hiermee haar tevredenheid aantonen over het dysfunctioneren van Van der Wal, dat zou een heel slecht signaal zijn. Want dat betekent dat zij achter het beleid staan waardoor duizenden slachtoffers van medische fouten opgeofferd zijn aan het imago van falende artsen en waardoor zelfs duizenden patiënten vermijdbaar en verwijtbaar overleden of invalide zijn geworden. De inspectie heeft ook onder de zielige leiding van Van der Wal atoombaar gedisfunctioneerd. Zie, onder andere. Uitzending Tros Radar 16 januari 2012 en het rapport van de Nationale Ombudsman in Zaken Baby Jelmer. December 2011